Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op het SP Jan Marijnissen onwel geworden. Marijnissen werd niet lekker tijdens de pauze. Die mededeling werd gedaan vlak na de middagpauze. Volgens een woordvoerder lijkt de situatie mee te vallen, maar is Marijnissen voor de zekerheid naar een ziekenhuis gegaan. ze kampte eerder met hartproblemen. De Egyptische oud-president Hosni Mubarak gaat in beroep tegen de levenslange gevangenisstraf die hij vandaag kreeg opgelegd. Volgens een advocaat zit de uitspraak van de rechter vol met gerechtelijke dwalingen. De rechter acht bewezen dat Mubarak opdracht gaf om op demonstranten te schieten. Daardoor is hij volgens de rechter medeplichtig aan de dood van ruim 800 demonstranten. De A1 wordt bij Apeldoorn geblokkeerd door een boot. Die gleed voor een aanhanger en raakte daarna een passerende auto. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De boot is een kruising tussen een sloep en een speedboot. Hij is inmiddels naar de kant gesleed. Er is op de A1 nog maar één rijstrook dicht. Als GroenLinks na de verkiezingen meedoet aan een nieuwe regering... zijn Femke Halsema en Paul Roosemuller goede kandidaten voor een ministerspost... zegt kandidaatlijsttrekker Tofik Tovic Dibi. Hij roept Halsema en Roosemuller op om zich beschikbaar te stellen. Dibi strijdt samen met Jolande Sapp om het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Woensdag volgt de uitslag. Dibi ligt in de peilingen ver achter op zijn rivaal. Een Amerikaans miljardair heeft een recordbedrag neergeteld voor een auto. De man betaalde op een veiling 35 miljoen dollar voor een Ferrari uit 1962. De Ferrari 250 GTO is verkocht door de Nederlander Erik Herema. Het weer. Zon en stapelwolken in de Noordoosten kampenbui. Maximum temperatuur 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en Afrit Bunschoten 6 kilometer. Door werkzaamheden aan de Van brienden staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopert Ridderkerk 3 kilometer file. Ook door werkzaamheden op de A28 Zwolle Amersfoort staat bij knooppunt Hoevelaken 2. En op de A28 richting Utrecht bij Soesterberg 2 kilometer. Tot zover de verkeerde...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 De lokale omroepen is het vandaag open dag Zo ook bij CFM De deur staat de hele middag open Dus gewoon even gezellig radio Komen kijken aan het Gastelsplein Is vanmiddag mogelijk Je hoorde Matthew Alder en Break My Strike Zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag CFM Voor Zandvoort en de regio zo, het is even na twee uur. Goedemiddag, Albert Jan, en goedemiddag, luisteraars. Hey, goedemiddag, Rob, en goedemiddag, luisteraars. Uh, ja, live, drie uur live uh, vanaf uh, het gasthuisplein: een zonovergoten gasthuisplein. En vol met uh, grote stents in het kader van culinair Zandvoort. Maar daarover later natuurlijk meer. Wat kunt u van ons verwachten van vandaag? Nou, het is een beetje een nostalgische uitzending. Hoor. Ja, leuk hè? Want uh, we gaan terug in de tijd. Hè, natuurlijk. Dus we, zijn, we hebben open huis en uh, we hebben net een, een uur naar jou mogen luisteren op Over uh, het, de geschiedenis van CFM. Dus we zullen ook muzikaal uh, een lekkere reis gaan maken door de tijd. Goed, half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uh, om half drie het weerbericht. En uh, daarvoor gaan we wellicht bellen met onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Uh, want die zal ongetwijfeld op het strand zitten met dit weer. Ik vermoed voor wel, ja. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week en rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En dat staat natuurlijk in het kader van Culinair Zandvoort. Verder natuurlijk lokaal uh, en regionaal nieuws. Uh, verder hebben we natuurlijk veel tijd en ruimte ingepland voor mensen die voorbij lopen en zeggen van nou ik wil graag een plaatje aanvragen. In het kader van de open huis, u bent van harte welkom om uh, niet alleen te kijken hoe radio gemaakt Wordt maar ook hoe eventueel een, een plaatje aan te vragen voor opa en oma of andersom. Dus uh, u bent van harte welkom hier aan het gastenhoek, uh, gasthuisplein Kruisstraat en uh, veel muziek, natuurlijk. Vanmiddag ja, en tot zeven uur vanavond kunnen de mensen gewoon uh, langslopen, toch? Ja, ja. oké, okay, gewoon langskomen aan het gasthuisplein. Zo voor het je de Stray Cats loskomen en Gracie Leel Fingo op En erachteraan deze lekkere klassieker uit de jaren 80. Dat was de muziek van ABC en The Look of Love. Nou, aan het begin van deze uitzending uh, vertellen we het al. De deur van CFM staat vandaag wagenwijd open. En dat is in verband met open dag van de lokale omroep. Ja, de dag van de lokale omroep vandaag en morgen zijn de landelijke open dagen van alle lokale omroepen in Nederland. En Nederland telt 287 publieke lokale omroepen in 387 gemeenten. Waar meer dan 20.000 vrijwilligers en 500 betaalde krachten per week ruim 45.000 uur radio maken. De hoogtepunt van de, de, de lokale omroepen omroepenweek, die dus vandaag de, de kick-off heeft, is eigenlijk volgende week vrijdag, want op vrijdag 8 juni wordt de uitreiking van de lokale omroep-awards geregeld in Hilversum. En op 8 juni reikt de jury onder leiding van Jeroen Latijnhouders vijf awards uit, uit in de categorieën radio, televisie, crossmediaal, presentatietalent en nieuws en actualiteiten. Bovendien maken zij de lokale omroep van het jaar 2012 bekend. Wie wordt de opvolger van TV Enschede FM? Dus vandaag en morgen uh, uh, open dagen. Vandaag uh, zijn we al vanaf 10 uur uh, open. Staat de deur open. Mocht u nou vanmiddag uh, langslopen uh, in het uh, gedruis van culinair Zandvoort. En u zegt van ik wil even een plaatje aanvragen. Schroom niet. Loop even de studio in. En wellicht dat wij de plaat hebben. Of anders neemt u hem zelf mee. En dan kan u hem zelf aankondigen. Zeker u opdragen aan familie en of vrienden. En morgen vanaf uh, 2 uur staan uh, de, de deuren ook weer open. Dat is tijdens het programma Zondag in Kennemerland gepresenteerd door onze collega's Rudy en Aldo. En vandaag is het zo. Lekker weer, Albert Young. Lekker weer om even naar buiten te gaan en even bij je lokaal om erop langs te gaan. Hier is The Loving Spoonful en Summer in the City. down, summer in the city. Back of my neck, getting dirty. and gritty. Bend down, isn't it a pity? It doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match, yeah. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night.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 Zaterdagmiddag bij CfM En we gaan vandaag een klein beetje terug in de tijd We lijken Mario Salford wel <laughs> Terug in de tijd naar de jaren tachtig Met z'n namen Je Duran Duran en The Reflex Daarom werd het uh, acht minuut voor half drie zo duidelijk om half drie weten we wat het weer de komende dagen gaat doen, Albert Young. Ik ben erg benieuwd, maar ik denk toch dat Lex op het strand zit, hoor. dus we dat gaan, denk ik ook. Ik denk dat we moeten bellen. Ja, natuurlijk, het zal de, de, de vaste fans van het evenement natuurlijk niet zijn ontgaan. Uh, gisteren is het grote culinaire feest in Zandvoort weer losgebarsten. Een driedaags culinaire feest. En uh, voor de organisatie is dit alweer de vierde keer dat het lekkerste weekend van Zandvoort georganiseerd wordt op het gastensplein. Velen van u zullen er al eens hebben genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid. Maar nu nog nooit geweest bent, wordt dat natuurlijk de hoogste tijd en is het volgende misschien handig om te weten. Een hapje gaat niet zonder een drankje en daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt gaan halen. De lekkerste koffie en thee van Zandvoort vindt u in de grote tent. Er is hier een speciale koffiebar ingericht en tijdens het evenement kunt u uitsluitend met zogenaamde scharrekoppen betalen. Deze zijn per 10 stuks te koop bij drie kassa's op het terrein en kosten 1 euro per stuk. En uh, ze, er is een krant uitgegeven die boordevol informatie uh, staat en het is eigenlijk een must have als je naar het evenement toe gaat En uh, voor, uh, als u die niet heeft uh, Wellicht dat u in een van de stands Deze krant kan verkrijgen En uh, de rest van de organisatie Natuurlijk uh, niets anders dan u een geweldig En vooral smakelijk weekend te wensen En, uh, u, en uh, u hopelijk Te zien en te spreken op het Gasthuisplein Vanaf vanmiddag 3 uur Tot vanavond half 11 en morgen nog Van 3 uur tot half 10 yes? gisteren hebben we al een enorm geweldige start Meegemaakt van uh, Salford culinair Een drukte op het Gasthuisplein Echt heel toet, gezellig. Toets, Zandvoort was aanwezig. Toets, Zandvoort was er weer. Zo hoort het ook. Nog tot en met morgen op het Gasthuisplein. Culinair Zandvoort. Hey, all right in the heat of the night. Pump off the party, turn off the lights Back like just an illusion. On the mic, clear the confusion. Get up and dance, dance into the funky groove where all the party people move. So come on, get up, take it to the top. Don't stop that body rock. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's up, hip house party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's cut and stomp into the chain. Like a bow from the blue, I'll break it to Do that day! Do that, do It's that day! It's on you It's about the time So come on, get on up Take it to the top Don't stop It's about the time It's on you Give it I left the party From in the whole house Jumping, rocking the house, hip hopping on the dance floor. Come on and listen, I'm on the mission. Are you ready to rock, steady? Rhyme to rhyme, my add line to line, I'm motivation guaranteed at all the time. The rhyme rock. rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump off the party, turn up the bass. Yes, do the new Jack Hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's out, hip house party. Like the rubber with a mic and a hand. And stomp into the jam Like a boat from the blue I'll break it into Do that day! Do that, do that day! So a boat from the blue, I'll break into Do that damn De zon schijnt, dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 107. Schaak, je kunt je morgen nog even insmeren. Liever het, kom ik kom er zo aan. GFM. 107. 24 uur per dag. hete het zomaar iets. Zie dat. Even van half drie met, het, met deze single van Denise Williams. Orde. Let's hear it for the boys. Let's hear it for Lex van der Hoeren, live vanaf yeah. het Zalvoortje uh, strand. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Hallo, hoe is het daar op het strand Lex? Nou, het is gewoon lekker weer op het terras. Het is gewoon, het is terras weer. Ja, we zijn, we zijn ook niet uh, helemaal jaloers hoor, maar ga verder. Nou, het zonnetje schijnt gewoon uh, flink. Het is, het is eigenlijk onbewolkt uh, boven Zandvoort. In het noorden en in het zuiden hangt wat bewolking. En als je land inwaarts gaat, dan heb je uh, stapelwolken. Dus in Zandvoort zit er helemaal goed, joh. In tegenstelling tot vorige week maandag. In tegenstelling tot vorige week maandag, ja. Nou zijn de rollen omgedraaid, hoop ik. I ja, nou, uh, de, de temperatuur die komt vandaag uit op een graad of uh, 15, 16. En uh, er staat een maat van noordwestenwind. Dus als je uit de wind in de zon zit, dan zit je helemaal goed. Dus ik zou zeggen, pak het terrasje. Goede tip. Oké, okay, Albert-Jan, ga jij uh, verder ja, alleen uh, op gram le doen. Lexi, kom maar dan. Ik kom <laughs> er dan. Oké, okay, oké, okay, ik wacht je op. <laughs> want, want, daar moet je dus echt vandaag van profiteren. Want morgen is het heel ander weer. Oh, Zo? Dat is het... Oh, daar doe je net of je niks voor niks weet. Want je hebt er nog wel op een website gekeken, hè? Tuurlijk, maar ik dacht ik laat de luisteraars nog even in de waan ...dat het, het hele weekend mooi zal blijven. Maar uh -huh. nou, morgen is het zwaar behoorlijk. We Dan hebben we morgen een periode met regen. Oh, uh -huh. oh, Dat is een uh, andere koek. different koek. En er staat een... Uh, er staat niet veel wind, hoor. Een zwakke oosten tot noordoosten wind. Uh, de maximale temperatuur komt morgen uit op, schrek niet, een graad of 10. Oh. En, en dat is net zo hoog als de tweede kerstdag afgelopen kerst. Zo, dat bedoel ik even. <laughs> ja. Jeetje, ja. ja, Lex. Dus dat is even een different koek. En uh, in verband met uh, sandvoort culinaire. dus die periode met regen, die zijn vooral in de middag. En dan s'avonds kan het wel uh, wat beter worden. Maar een pusje meenemen is toch wel uh, aan te raden. Oké, okay, gewoon uh, lekker uh, met de, met de plug gaan eten. Nou ja, je, je kan er over zitten. Hè? Maar als je dan weer weg gaat lopen, dan uh, zou je wel een pusje nodig kunnen hebben. Oké, okay, maar uh, blijft die alleen ook zo, uh, Lex? Nou, blijft die alleen er zo. Nou, in ieder geval uh, maandag uh, wordt het niet veel beter. Want dan uh, gaat uh, sorgens de bewolking toenemen. En dan hebben we in de middag hebben we een periode met regen. Er staat dan een matige noordelijke wind. En de maximum temperatuur op maandag komt uit op een graad op 13. Dus dat, dat houdt ook niet over, want de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 19 graden. Dat oh. bedoel ik maar, er zit een behoorlijk verschil tussen. Ja, want de zeewatertemperatuur is 15. Dus het is in het water warmer dan boven het water. Ongelooflijk, nou, dat was vorige week wel andersom met de waarschuwingen van de reddingsbrigade. Ja, precies. En, uh, ja, maar dit is eigenlijk niet abnormaal hoor, Rob. Want, uh, het is elk jaar in de maand juni, hebben we een koude of dolle periode. En die periode, die heet de schaatscheerderskou. In deze periode van het jaar worden de schapen gestoren ...en uh, met, die, uh, met die blote huisjes. Die kunnen dus niet tegen de zon en tegen de warmte. Dus in deze tijd van het jaar worden de schapen gestoren. Oh, vandaar en... dat ze dat doen dus? Ja, dat, okay. vandaar dat ze dat doen. Kijk, weer wat geleerd vandaag. Ja. En dan uh, ik ben blijven, blijven hangen bij maandag. Hè? Uh, dinsdag. Maar dan is het uh, wat beter weer. Dan laat de zon zich weer zien... Er staat aan een matige westelijke wind en de maximumtemperatuur temperatuur die zit rond, toch nog wel rond de 13 graden. Dus in, die, in de kou zitten we dan nog. Maar in de loop van de week gaan de temperaturen toch nu wat omhoog. En uh, dan, uh, ja, we houden dan wel wat regen. Dus het blijft eigenlijk van de week wisselvallig met geleidelijk tot mogelijke temperaturen. Ja, durf je al naar uh, volgend weekend te kijken of dat nog niet? Nee, nee, nee, deze keer niet. Meestal dan, uh, dan kan ik dat wel, maar het is zo wisselvallig dat ik, ik kan daar eigenlijk geen... Uh... Geen uitspraak over doen. Nee, maar daar hebben we een oplossing voor toch, Lex? Gewoon even naar je website gaan. Ja, nou, maar even naar mijn website gaan. Naar uh, www.meteopagina.nl. En dan voel ik ook op PC, Rob. Uiteraard. Kanaal 40, Kanaal 40 in Zandvoort. Kanaal 40 digitaal. Ja, daar uh, zie je elk kwartier de weerswachting voorbij komen. En je twittert ook, hè, via onze website. En ik twitter ook via de website van CRL. Je bent en, echt een weerman van deze tijd, uh, Lex. Precies, dat bedoel ik, uh, Albert Jan. <laughs> je, maar dit is, het ook, je moet bij de tijd blijven. Ja, maar het leuke is, kijk, dit soort weersomstandigheden uh, zijn voor jou als weerman natuurlijk hartstikke leuk. Omdat er veel, veel onzekerheden in zitten en uh, daardoor ook uitgedaagd wordt om een goed weerbericht te maken. Precies, en dan ook nog een keer plaats wordt, want uh, de weersverwachting voor de NSD ziet er heel anders uit. Nee, hoor. daar hebben we ook geen behoefte aan. We, we willen alleen nee. het van Zandvoort weten. Precies. Nou, en die vertel ik. Oké. Okay. Helemaal goed. En dat doe je volgende week uh, zaterdag weer om half drie. Vanaf het strand? Uh, Geen <laughs> uitspraak, ja. hey, Ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik, ik heb er een hard hoofding. in. Dankjewel Lex van Oren voor deze week. En heel veel plezier vandaag nog uh, op het zonnige stroot. Oké, okay, bedankt. Tot volgende week. Ja, Tot, tot volgende, volgende week. Dat was Lex van de Oren inderdaad live vanaf het zonnige uh, stront. Doet hij goed hè gewoon, uh, albert Jo. Ja, en morgenochtend doet hij de boodschappen. Want morgenochtend is het nog droog. Nog droog. En, en morgenochtend zit hij binnen. Zit hij binnen, want het gaat regenen. En dan is het s'avonds waarschijnlijk weer uh, droog. Dus ja. Wil je het weer nalezen van de komende dagen? Dan ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl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 En dat was Petula Clark en Downtown. Wat een heerlijke plaats op de zaterdagmiddag bij CFM. Tijd voor een belangrijke mededeling. Zandvoort is een fijne plaats om te vertoeven. Maar er zijn elementen die uw vakantieplezier goed kunnen verknallen. Let daarom op de volgende drie punten. 1. Sluit, ook in Zandvoort, uw auto altijd goed af. 2. Laat geen waardevolle spullen in uw auto achter. 3. Zorg ervoor dat uw waardepapieren altijd binnen handbereik zijn. Help mee misdrijven te voorkomen. De politie van Zandvoort wenst u een plezierig en zonnig verblijf. Mag meegezongen worden, hoor met deze plaats? we oh, dat komt wel goed, Albert-Jan. Ja, dat, uh, nee, helemaal goed. Ja, nog een stukje nice. It's true, we make a better day, just you and ja. me. Ho homa, homa, homa, homa. Dat was uh, We Are the World op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Weer tijd voor wat informatie, Albert-Jan. Uh, ja, ja, ja, zeg maar. Schuif je dat, een even ja, zit, ja, ja, Omdat je net aan het zingen was. Dus ja, dan moet je even dicht. Ja, heel verstandig, heel verstandig. Alle circuitliefhebbers, goed nieuws. En wel, het circuitpark Zandvoort krijgt extra UBO-dagen. Want de Raad van State heeft afgelopen woensdag bepaald dat het circuit Zandvoort maximaal 12 dagen boven de gestelde geluidsvoorschriften uit mag komen. Voorheen had Zandvoort maximaal 5 zogeheten UBO-dagen. Op deze dagen mag de standaardnorm van 50 decibel overschreden worden tot, tot wel 70 decibel. Het aantal inwoners van de gemeente uh, de Stichting Geluidszinnen Zandvoort en Milieufederatie Noord-Holland voerden hierentegen strijd. Ze waren bang dat de herrie hun rust in de badplaats zou aantasten. En dat het zou zorgen voor extra drukte rond de wegen van Zandvoort. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. En ook de eis voor aanvullende maatregelen zoals het, is het plaatsen van geluidsschermen verworpen. De dus ik zou zeggen, racen maar. Racen maar, nou dat gaan we zeker doen en uiteraard ook bij CFM te volgen. Als er een a-evenement uh, is, zelfs uh, op uh, CFM TV, kanaal 40 digitaal. En daar zie je trouwens ook 24 uur per dag, 7 dagen per week CFM Text TV. Heb je informatie voor de redactie? Mail het naar redactie.com.nl <hazien> Ww. Zief M op van de Velden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 van je als besluit en achter tussenuit een naar een hop on my I'll be your engine driver in a bunny suit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 say nog wel. Ik ben wel gevaarlijk bezig hoor vanmiddag. Bluff draaien terwijl al wat jou tegenover mij zit. <laughs> maar goed, als jij uh, bluff, doe maar, weet je wel, nou dat krijg je mooi. De holiday is beenten samen met de Countercross. Het is tijd voor de kassa. Ja, kassa! Nou, we hebben het eerste bezoekje is al binnen via ja, de sms. Jazeker. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar ik, ik wil toch even dit, dit volgende vertellen. Want afgelopen week uh, had de verkeerspolitie uh, wederom een uh, controle. Uh, tussen half zeven en tien uur een snelheidscontrole gehouden op de zeeweg. Nou, Wij Zandvoorters weten toch zo langzamerhand wel dat dat bijna wekelijks uh, staat te gebeuren. En wel op het juist 50 kilometer gedeelte. Is dat het uh, stuk bij Bloemendaal of uh, nee, bij het strand bedoel ik, of dat andere stuk? Dat vertelt het verhaal niet. Nee, maar... want het, als het stuk bij het strand is, dan rijdt bijna iedereen tachtig. Dus... Ja, klopt. Maar goed, het uh, is precies dat stukje, dat 50 kilometer gedeelte. Ze dus hebben dus twee stukjes, maar ik heb voornamelijk altijd last van als ik daar naar, naar die de rotonde toerij. Maar goed, hierbij reden maar liefst 356 van de in totaal 581 passanten ruim boven de maximaal toegestaande snelheid. Twee automobilisten, te weten een 44-jarige man uit Zandvoort en een 46-jarige man uit Vleuten, raakten hierbij direct hun rijbewijs kwijt, omdat ze hier respectievelijk 60 en 68 kilometer te hard reden, Dus boven die 50. Zo. Goed, uh, de Zandvoorten bleek daarnaast ook onder invloed van alcohol te verkeer en hij werd aangehouden. De Zeeweg is een uh, ongevalslocatie, waardoor de verkeerspolitie veel wordt gecontroleerd op snelheid. Nou, wij Zandvoorters weten dat. Tegen beide automobilisten is trouwens procesverbaal opgemaakt en zij zijn hun rijbewijs voorlopig kwijt. Dus Zandvoorters, kijk uit op die Zeeweg, want het is een goudmijn daar. We hebben vandaag uh, open huis, uh, Albert-Jan. Dat betekent ja. dat uh, iedereen gewoon langs mag komen in de studio en even een plaatje aan mag vragen. Ja. Ah, en deze kwam binnen via de sms. En dat valt me nog mee dat we niet aan het twitteren zijn. Maar goed, dit, was, uh, dit plaatje is aangevraagd door onze grote vriend. De heer De Visser. En hij vraagt het plaatje aan voor zijn vrouw. En we gaan luisteren naar Helmoet Frits met Sa Menerve. Sa Menerve. Dan trok ik op om weer de reservering, ik ressour. Ik leer dan kamp. Voltaire. Le pull où rock, mais de pull rock. Il on me dit tu rentre pas, ça m'énerve. Ces gens qui font la queue chez la durée Tout ça pour des macarons Mais bon Il paraît qu'ils sont bons K K K Kévin Tandarsen